Wie de foto's van het examen op internet heeft gezet, is niet bekend. De afzender zou hebben willen aantonen hoe makkelijk het is om de examens te stelen. Pussy Riot-bandlid Maria Alyokhina, die vorige week in hongerstaking ging, is naar het ziekenhuis gebracht. Haar bloeddruk was erg laag, waardoor behandeling noodzakelijk was. De gevangenis waar het bandlid vastzit, zegt dat het weer een stuk beter met haar gaat. Ze heeft injecties gekregen. Al ging vorige week in hongerstaking uit protest tegen het feit dat ze niet naar een rechtszitting mocht. Daar werd bepaald of ze vervroegd mocht worden vrijgelaten. Dat verzoek werd afgewezen. Pussy Riot-lid werd in augustus vorig jaar veroordeeld tot twee jaar werkstraf... omdat ze met twee anderen een protestlied had gezongen in een kathedraal in Moskou.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 Wat horen ja. we? wat voor nou? Ja, goede vraag. We moeten even testen ik... of je een echte boswachter <laughs> bent. Het zou maar anders kunnen zijn. Ja, het is goed. Ja. Je bent een echte boswachter. <laughs> nou, nog één nog nog geluid en anders even testen of het geen toeval was. Geen vogel. Oh, een vleermuis, ja. ja, maar ja wat een voor? O oh, jee, een watervleermuis? Nee, fout. <laughs> dat was een gokje. Ik weet gokje. Ik weet er heel weinig van, hoor. Het is een roze vleermuis. Een roze vleermuis, um, oké. Okay. Maar nog steeds geloven we dat je uh, boswachter bent, André um, Wat doe je dan s'nachts in het bos? Nou, inventariseren, kijken wat zit er s'nachts, wat, wat beweegt er s'nachts, welke dieren zijn actief. Ik vind het op zich, uh, voor mij is het nog niet zozeer belangrijk om te weten wat er allemaal aan de hand is en hoeveel die soorten er zitten, maar wel dat, dat die soorten er zijn en dat ik ze herken, dat ik weet dat ze er zitten en, en welke die op, op dat moment nog wakker zijn. Ja, ja. Ik praat met heel veel mensen. En dan vind ik het wel belangrijk dat ik ook weet wat er s'nachts speelt in het veld. En welke dieren er actief zijn. Ik kan me voorstellen dat veel mensen denken van mij dan. Ja, maar je weet toch welke dieren er actief zijn. En wat er allemaal zit. Maar dan moet je af en toe s'nachts toch voor het veld in. Om je daar goed bewust van te zijn. En te weten als je overdag met mensen het veld in gaat. Dat je ook kunt vertellen die die, die, die soorten zitten er ook. En hoe gedragen die zich. Ja, dat soort dingen. Maar als je zegt, um, ik ga s'nachts het bos in, inventariseren. Ja. Hoe zie, wat zie ik dan voor me? Nou, dan zie je een boswachter voor je met een, met een rugzak op. Uh, niet alleen overigens. Altijd met een, of met een collega of met een vrijwilliger. Een medewerker van de Sofon. dan gaan we ook wel eens mee op. Ab. Waarom niet alleen? Nou, het risico dat je komt te vallen. Of dat je op iets stuit waarvan je denkt uh, dat nou moet jij... Is het dan pikdonker in jouw bos? Ja. Ik heb een uh, Ik heb wel een zaklamp bij me. Maar in principe uh, gebruik nacht, ik die niet. Een nachtkijker? Nee, nee ja. ik heb wel eens een keer met een nachtkijker... Uh, de nacht van de nacht gedaan. Met, uh, met mensen het veld ingetrokken. Ja. Vreselijk mooi overigens om met een nachtkijker het veld in te gaan. Maar dat doen wij... Uh, bij de normale werkzaamheden maak ik daar geen gebruik van. Ik vind het dan wel zo prettig om op de zintuigen... het veld in te trekken, het gehoor te gebruiken... En ik moet zeggen, als je eenmaal gewend bent aan de nacht... Nou, dan, uh, dan zie je meer dan dat je dat ja, eigenlijk verwacht. Je, je kunt voldoende zien om geen uh, rare stuiters te maken. Want welk dier treffen we zo al aan in de nacht? Nou ja, in, in onze terreinen lopen, lopen paarden. Je zou denken, die liggen dan rustig te slapen. Maar die kom je gewoon actief uh, in het veld kom je die tegen. Nou ja, uilen. Uh, wat we zojuist gehoord hebben, uh, de vleermuizen. Maar er zijn we meer nou, die... We dachten, hier. we kiezen wat later vogels voor, ja, ja, nou ja. voor dit uur. Um, ja, we gaan ons de komende twee uur buigen over, over het Nederlands natuurschoon. Hebben we daar nog wel genoeg van? En zo ja, hoe houden we dat allemaal in stand? Nu er zo stevig op die natuur uh, bezuinigd gaat worden. Want we zijn overspoeld door onheilspellende nieuwsberichten... Staatsbosbeheer zet grond te koop. Een zorgwekkend rapport over de agrarische sector is binnen. En dan heeft ook nog de laatste schaapherder van ons land er de brui aan moeten geven. Bij ons te gast, luisteraar. Een man die als geen ander duidelijkheid kan scheppen in deze wildernis. Um, boswachter van het grootste loofhoutbos van ons land. André Wels. Um, is... Toen ik, toen ik hoorde dat ik uh, met jou een gesprek mocht, dacht ik... Dat, is, dat boswachten, dat is volgens mij het laatste beroep in ons land... waar je niet gestrest van raakt. Nou, ik denk dat gestrest raken meer persoonsgebonden is... dan, uh, dan dat dat een beroepshalve... Maar waar kan een boswachter nou gestrest van raken? Nou, goeie vraag. <laughs> nou, we hebben wel publiek, publieksacties... Ja. En als je die aan het voorbereiden bent, dan uh, heb je ook een tijdslimiet... dat alles georganiseerd moet zijn. En ik werk met vele vrijwilligers. En dan moet je toch proberen alles voldoende gecoördineerd en geregeld en afgesproken te hebben. En dan hoop je wel dat het op het moment Supreme, dat dan ook alles uh, loopt zoals je hoopt en verwacht. Dus, dus dan, kan dat er er zelfs, lopen. dan kan er zelfs even een gestreste boswachter door het bos Ja, Ja, nou, gestresst. Nee, ik ben niet gauw gestrest, nee. Maar dan nee. kan ook weer gespannen zijn. Um. Maar ben je, ben je voortdurend buiten? Nee. nee, ik ben ook regelmatig binnen. Overleggen met, de, met, met vrijwilligers. Uh, bewonersparticipatie. Uh, we zijn echt een organisatie die zich naar buiten toe richt. Uh, iedereen wordt daarbij betrokken. Heel veel vrijwilligers. Dus daar overleg je mee, daar praat je mee. Je werkt daarmee. Maar goed, dat, dat moet ook structuur en vorm hebben. En in die hoedanigheid heb je met elkaar ook uh, in, in, in kantoor overleg. Dus dan zit je niet binnen. Je zit wel een behoorlijk deel van je tijd binnen. Ja, ik denk zo'n beetje 50 procent. Dat is ja. heel wat. Dus, dus het beeld ja, best wel van een in groen gehulde man met stevige kaplaars en een hoedje met een veer. Hè? Dat een beetje met de verre ja. kijken naar de bondgekrijgde roodstaart loert. Dat, uh, ja. dat is misschien iets te romantisch, of niet? Nou, je hebt wel, uh, we noemen dat de boswachtermonitoring. Ja. En dat is de boswachter die eigenlijk alleen maar in het veld is. En die kijkt naar planten en dieren. Oh, die bestaat nog wel? Ja, die bestaat ja, ja. nog wel. Maar die heeft dan ook duidelijk die taak... dat die alleen maar bezig is met het inventariseren van planten en dieren. Ja, ja. Maar de echte romantiek is een beetje... Ja, zoeken, die, die, die, die, die romantische tijd dat een boswachter met, met het geweer op zijn rug uh, door het veld loopt. Nee, die, ja, is, die is niet nog, meer. We, in we leven van, in een andere ah, wereld inmiddels. Ja. Ik, ik, ik zag een rapport van onderzoeksbureau McKinsey. En die zeiden dat eh, Natuurmonument of Staatsbosbeheer... misschien wel allebei 10% in kosten konden bezuinigen... als ze gestroomlijnder te werk zouden gaan, dat dacht ik nou. Nou, dat zou weer goed mogelijk zijn. Ben je net in de, de enige tak over waar je een beetje naar buiten mag? Moet je daar ook nog gaan stromen? Of heb je daar geen last van? Nee, nou ja, goed. We krijgen er natuurlijk wel mee te maken. Dat, dat wij als organisatie uh, minder geld uh, krijgen van, uh, van LNV. Ja. En dat we meer en meer onze eigen broek op moeten houden. En daar krijg je wel mee te maken, ja. Dat je ja. in het veld, merken wij dat ook. Ja. Bij ons te gast, zoals u hoort, André Wels. 59 jaar oud en boswachter van het... Horsterwold te Zeewolde. Um, als u meer informatie over Casaluna wil... kunt u naar www.radio1.nl slash Casaluna. Daar kunt u gesprekken terugluisteren... en vooruit kijken naar wie hier allemaal nog te gast gaan zijn. Um, u, kunt als, uh, u kunt zich met ons bemoeien via Twitter, Casaluna. Facebook staan we ook op. En u kunt e-mails sturen, uh, woedend of blij... of vragen stellen aan uh, André Wels. Casaluna ncrv.nl um, Voordat wij de diepte ingaan uh, in, in, de, in de Hollandse uh, natuurpracht... waar hebben wij het in ons land nou eigenlijk over als we over natuur hebben? Want we hebben toch eigenlijk alles hebben we aangelegd, toch? Wij, de mens... Ja, ik kom eigenlijk uit een gebied, uh, uh, Flevoland, wat eigenlijk helemaal is aangelegd. Ja. Het gebied is door de toenmalige Rijksdienst van de Dus IS, is dat aangelegd. En vervolgens overgedragen aan, uh, aan de rechtsopvolgers, Staatsbosbeer. en uh, landschappen, natuurmonumenten, heeft daar ook een aantal terreinen. Ja. Dus dat zijn, als je daar naartoe gaat, dan zie je de bomen in rechte lijnen staan, allemaal geplant met een plantmachine. En dat noemen we natuur? En dat noemen wij natuur, op zich. Is het voor maar waar natuur... houdt het dan op? Wat noemen we dan niet-natuur? Nou, zeg maar, zeg mij maar eens wat niet-natuur is. Nou, stel, en... stel, ik heb een straat met heel veel stenen... staat één boompje in. Is dat dan natuur? Dat is natuur. Ja, dus eigenlijk alles wat groeit, enigszins? Nou ja, er is een definitie over natuur... dat alles wat spontaan heeft ontstaan... en geen bemoeienis heeft met de mens, dat dat natuur is. Maar dat hebben, wij, dat dat hebben wij toch wil... niet? Nee, daarom. Maar natuur is ook vele malen breder. Ik zie natuur... Eh, nou, voor mij is natuur een, een groot waarhuis. waar je uh, kunt brengen en kunt halen. Iedereen kan daar zijn, zijn ei in kwijt. Uh, als je gestrest bent ga je de natuur in om die stress kwijt te raken. Als je je energie op wilt doen ga je de natuur in om energie op te halen. Het is een waarhuis waar je niet hoeft te betalen, waar je gratis in kunt en... Je kunt gaan en staan waar en wanneer je dat wil. Ja, tot, denk, tot voor kort. Want nu, ga, nu, nu dreigen de, de, de plannen vanwege de bezuiniging... moeten we gaan betalen voor de natuur, toch? Nou ja, we betalen altijd al voor de natuur in de vorm van belasting. Ja. En er is een bepaald percentage wat daaraan afgedragen wordt. En daarmee mocht Stas bosbeer in het verleden in zijn werk doen. Ja. Inmiddels uh, is dat bedrag uh, naar beneden uh, gebracht. En moeten wij op een andere manier uh, kijken naar onze uh, inzet... En hoe we daarmee om zullen gaan om minder of met minder geld hetzelfde te doen. Of ja, dat is altijd zelf... een mooie term. Met, ja. met minder geld meer presteren. Dat altijd... Nou, niet meer presteren. Je, je moet gewoon keuzes zelf maken. Kwaliteit ja. en kwantiteit. Dat kan niet altijd samen blijven gaan als de, als de, de bronnen uitgeput raken. Of in ieder geval wezenlijk minder zijn. Ja. Maar goed, jouw werkgever, staatsbosbeheer. moet geld gaan verdienen. Ja. En um, ze gaan het onder andere doen door. Natuur te verkopen, grond te verkopen. Hoe gaat het in zijn werk? Ja, weet ik niet. Die, die vorm, zoals staalbosbeheer, of uh, dat verkopen van, van ja. gronden. Ik heb daar voldoende of onvoldoende uh, uh, zicht op. Om daar een, een uitspraak over te doen, zeker hier nu op de, in dit programma. Of mag dat niet van de baas? Nou, nee, dan had je mij daar... Uh, uh, over moeten, moeten in zijn en zeggen van nou, dit en dat kun je zeggen... en uh, daar moet je bij laten. Maar is het zo dat je, um, zonder dat we op het, op het detail hoeven even in te gaan... of over, over de procedures, um, het, de Staatsbosbeheer heeft aangekondigd... nou ja, we gaan, we hebben, um, er wordt bezuinigd, we moeten wat meer geld binnenkrijgen... dan uh, als het niet allemaal van de staat komt, moeten we zelf wat binnenhalen. We gaan hm? wat van onze grond verkopen. Betekent dat dat ik dan ook gewoon een eigen bos kan kopen... en er mijn privébos van kan maken, bijvoorbeeld? Is het, ja, is dat? blijkbaar kan dat, ja. Maar na, naast die grondverkoop... Maar is dat, dat een... goed, nog even daarover? Is dat, is dat een goede ontwikkeling? We, weet ik niet. Ik weet niet wat de achterliggende gedachte is... Ja. Uh, om die gronden te kopen aan te bieden. En daarom vind ik het ook een beetje lastig om daar een uitspraak nou, over okay, te doen. Dan, dan, dan, um, kost het veel geld, om bos onderhouden? Nou, afhankelijk van de doelstelling die je aan het gebied geeft. Als je, uh, je hebt gebieden die je beheert... het over jouw, jouw bos hebben? Nou, dan heb je ook verschillende uh, uh, uh, terreinen. Je hebt terreinen die Stille kennen. dat is een natuurgebied. Mm -hmm. Dan kun je voor een deel kun je dat klapstoeltjesbeheer toepassen. Dat is een, een populaire term waarin je eigenlijk zegt, we doen niks... Je kijkt ernaar en je ziet wat er gebeurt. Dat kost verder dan ook niets. Klapstoeltjesbeheer. Klapstoeltjesbeheer. Goed woord. De volgen ja. zitten en kijken wat er allemaal gebeurt. Maar als je de, de, de mensen daarvan uh, wil laten genieten en je wilt het delen met anderen... dan zul je een recreatie of een wandelroute aan moeten leggen... of een fietspad. Ja. En door die terreinen worden wel fietspaden, en fietspadden aangelegd. En die zullen vervolgens in aanleg bekostigd moeten worden... Ja. maar ook het onderhoud moet bekostigd worden. Ja. En Daarvoor zul je geld, uh, geld moeten vragen. Ja. Dat geld moet ergens vandaan komen. Nou, wij verkopen hout, dat levert geld op. Wij uh, verhuren voormalige boswachtershuisjes. Die worden opgeknapt en die worden verhuurd, dat levert geld op. We hebben natuurkampeerterreinen, die leveren geld op. En daarnaast moeten wij, en nu kom ik op de toko uh, waar, waar, waar ik dan uh, een rol in speel... dat je moet proberen... Uh, uh, om op de een of andere manier toch wat geld binnen te halen. Wat voorheen geld kostte, omdat je daar ja. voldoende van uh, voor, uh, voor in, in je kas had. Dus je nu zelf moet gaan werken om dat geld bij elkaar te krijgen. Ik heb een collega in, in, in de Noord-Oostpolden, Hargo Bergman. En die heeft zich te, tot, ten doel gesteld om 100 euro per week te verdienen. Nou lijkt dat heel weinig, maar de vanuitgaande. Ja, en wat beheert hij? Dan, hij heeft een, een boswachterij. Uh, uh, in, uh, in Kuin, het Kuinere Bos, in de Noordoostpolder. Ja. Daar beheert hij de, de, de bossen. Is dat een groot bos? Nou, de grote daarvan, ik denk... even rond de 2000 hectare. Mm -hmm. Alles bij elkaar, ja. En daar moet hij op een of andere manier, heeft hij zichzelf verplicht 100 euro per week? Dat zijn, daar, daar is hij mee begonnen. Daar is hij nu mee bezig. En op die manier... Uh, en kan je een voorbeeld geven hoe hij dat doet? Uh, hij heeft uh, vorig jaar voor het eerst uh, de camping uh, opengelaten voor de winter. Er waren gasten die wilden graag in de winter kunnen kamperen. Ja. Uh, er waren een aantal gasten die kampeerden, maar op zich niet zo heel erg veel. En wat heeft hij afgelopen winter gedaan? Hij heeft het uh, EK ijsvissen georganiseerd. En op zich is dat een... een een hele hype geweest. Hè? Er kwamen best wel veel uh, omroepen op om een paar te kijken wat daar nu gebeurde. Want het was nog nooit eerder gedaan in Nederland. En hij heeft dat gedaan. Ook een beetje met de bedoeling om gasten te krijgen op zijn wintercamping. En kwamen er ook mensen uit het buitenland? Ja, er waren ook nog mensen uit het buitenland. Want ja. anders dan is zo'n EK natuurlijk. Uh... Of, in, in NK, oh, of het was het een NK. Delen, oh, ja, sorry. Ja, in een NK. NK. Geen ja, EK, ja, maar een okay. NK. Ja. Maar goed, het vervolg zou goed in EK kunnen zijn. Maar de creativiteit om wat geld te verdienen... Die, uh, nou, dat vind ik fantastisch dat uh, een boswachter op die manier uh, probeert geld te genereren... en daarmee ook nog eens een keer zijn gebied op een positieve manier uh, onder de aandacht brengen. Ja. En op die manier uh, zijn wij bezig om, uh, ja, om, om geld binnen te halen. Wij moeten van, van, vanuit het boswachterschap... en we worden uiteraard wel gesteund uh, vanuit de organisatie... Maar er wordt wel een stukje creativiteit van de boswachter verwacht... en van de opzichter en van de medewerkers. Eigenlijk van alle jongens die daar in het veld, maar ook buiten het veld aanwezig zijn. Om daar creatief in mee te denken. En kijken van jongens, waar kun je nou wat, waar kun je nou wat verdienen? Ja. En waar kun je wat besparen? Want besparen is ook verdienen. Waar verdien jij op? Welke creatieve ideeën? Welke creatieve ideeën, waar verdien je op? Nou ja, wij hebben uh, dit jaar uh, voor het eerst een, een nieuw aanbod aan excursies uh, uh, neergezet. En als ik dan kijk naar mijn uh, pakje Jan, dan is dat met name gericht op uh, basisscholen... ...waarin wij een steentijdwandeling hebben, een wilderniswandeling en de natuurwijswandelingen. En dat zijn drie verschillende stromingen mm -hmm. waarin je de kinderen educatief... Uh, uh, een, een educatieve beleving geven, laat ik het zo maar benoemen. En dat betekent eigenlijk dat, dat kinderen met je het veld ingaan, een hele leuke beleving hebben, en daarmee vervolgens ook uh, respect. Ah, respect vind ik wel een heel zwaar woord hoor. Nee, laat ik het anders zeggen. Die beleving, dat is het belangrijkste. Dat donderjagen in het veld, ik struin overal dwars doorheen, mm -hmm. ze mogen takken afbreken van mij, maar die beleving, die moet bij hun. Uh, in het hoofd geplant krijgen. Er moet een soort kiem zijn die je daarin legt. En die beleving moet over twintig jaar nog, ja, nog een beetje terugkomen bij... als ze zelf kinderen hebben, dan ze zeggen ze van... Oh, toen heb ik dat en dat gedaan. Hè. Ik vond dat zo leuk. Ik wil dat mijn kinderen dat ook beleven of meemaken. Dus die beleving die is heel belangrijk. Hetzelfde als ik... Uh, die beleving moet een, een, een, een waarneming zijn. Of een, uh, als ik je ruik... Dan ga je gelijk 40 jaar terug in de tijd, dan ben ik weer terug op de boerderij. Hey. En zoiets wil je eigenlijk bij kinderen ook. En dat doe je, je niet één keer. wil je maar... een soort band laten creëren met, ja, met post die, die of met de natuur. Ja, een, een, een emotie, een band, een, een zintuigelijke waarneming die hmm. blijft hangen. En die ze meenemen. En dat zal niet voor, als je met 30 kinderen op pad gaat, zal dat niet voor 30 kinderen lukken. Nee. Maar als dat voor twee of drie lukt, bij elke groep die je meeneemt, dan denk ik dat mijn missie geslaagd is. Maar een beetje flauw vraag, want dit begon over het geld. Wat, van, wat nu erbij hoort, hè, dus blijkbaar met die bezuinigingen. Hoe verdien jij dan aan die um, verschillende wandelingen? De scholen moeten daar nu voor betalen. De scholen betalen. Ja, ja, ja. Dus de staat zegt tegen uh, staatsbosbeheer... Um, wij we moeten bezuinigen, jullie moeten zelf je geld verdienen... en staatsbosbeheer gaat via een andere weg het, hetzelfde geld van de staat in... Ja, nou ja, goed. Ergens moet het vandaan komen. Moet je ook went of keer, die boswachten. Ja. Nou ja, wij vragen 50 maar euro per, per dag. Per, per, sal, per saldo sch Ja, ja, ja. ja. En nee. de bezuiniging ja. om deze buurt niet zo opschieten. Maar goed, dat is niet jouw verantwoordelijkheid. Nee. Jij bent creatief. Uh, jij, laat, uh, jij maakt wandelingen in, in jouw bos met uh, basisscholen. Nog meer goede ideeën? Ja, nog meer goede ideeën, dat is een van de dingen. Daarnaast doen wij steentijdwandelingen... en proberen we arrangementen op te zetten. Mm -hmm. uh, met met uh, restaurants of uh, een theehuis. dat je een, een wandeling maakt... en vervolgens daar nog even een bakje koffie of een bakje thee drinkt... en dan weer de wandeling doorzetten. Dan kun je ja. wat een langdurige wandeling maken... of een workshop eraan koppelt. En op die manier probeer je uh, mensen wat langer in het gebied te krijgen... Ja. En een, ja, een leuk compleet uh, palet aan, aan. Je wordt eigenlijk natuur. gedwongen om, om een soort ondernemer te worden, min of meer. Vind je ja, dat leuk of meer wel? Ja, uiteindelijk moet je wel een beetje uh, ondernemers gaan denken. Maar vind je dat leuk? Ja, het heeft. Want je hebt natuurlijk ja. niet aan het begin je geweer op je rug gebonden. en, en je hoed met veer opgezet om, om uh, ondernemer om te worden. Om ondernemer te worden. Nee, dat klopt. Het vraagt wel eventjes een omschakeling. Maar daar zitten ook weer de nodige uitdagingen aan. Het is nog ja. niet zo dat ik... als ik morgens met Zagrein naar het werk ga... en denk van, wat voor dan moet ik weer geld gaan verdienen. Ik vind het eigenlijk ook nog wel uitdagend om dat geld te gaan verdienen. Want als je nagaat wat wij... en dan bedoel ik niet alleen staal Bosbeheer. maar alle natuurorganisaties, eh, natuurmonumenten... alle verschillende landschappen. Wij beheren eigenlijk... Eh, al dat bos, al die natuur... Hè, water, bos, mm -hmm. noem het maar op... waarvan mensen zoveel gebruik maken dan is het op zich niet zo raar als je daar een, een vergoeding voor wil hebben... om datzelfde terrein te kunnen onderhouden. Ja. Als je dat een, nou In het begin noemde ik, noemde ik dat een warehuis. Maar dat warehuis, om dat uh, recreatief in stand te houden... zodat mensen daar gebruik van kunnen maken... Mm -hmm. ja, dan zul je daar toch die kosten die daarin gaan zitten... die ja. zul je betaald moeten hebben, hoe het ook bent of geert. Maar goed, wat, ze... wat je zou kunnen zeggen is... Uh... He, eerst betaalde de overheid alles en dan mocht iedereen erin. Nu ga je naar een model toe dat het staatsbosbeheer. Nou, misschien de consument, of in dit geval de lagere scholier. moet laten betalen voor hun. als ze het bos in willen, zou je kunnen zeggen. Um, je zou het kunnen vergelijken met, uh, met rekeningrijden. Als je de weg op gaat, moet je betalen. Als je, je auto thuis laat staan, betaal je minder. Ja. Is, is het, kan het daar naartoe met de natuur? Dat mensen nou, alleen jouw nee, bos nee, in dat, kunnen dat, met, een, met een kaart? Nee, nee dat, dat vergelijken een op één door kunt trekken. Uh, als je van de natuur gebruik wilt maken... Ik, ik noem maar bijvoorbeeld... Als jij, je gaat trouwen en je, wil, je weet een hele leuke uh, omgeving... ergens hmm. in een gebied van van staalbosbeheer... en je wilt daar foto's maken... Nou, dan zeggen we dat mag, maar... 25 euro is voor ons. Voor het maken we die foto's in dat terrein, op die en die plaats. Omdat het staat als een fotograaf levert? Nee, omdat staat het, het gebied levert. Ja, ja. De, de, de, maar als ik niet ga trouwen en ik wandel daar doorheen en ik maak een foto van. Nou, uh, het gaat. Nee, nou, ja, oké. Okay. Moet ik doen? dan betalen? Nee, als je het stiekem doet of, of je doet het onaangekondigd. Dan hoef nee, maar je dan... even om, om aan te geven hoe lastig het is. Je, je mag je mag dat bos in en je mag ook foto's maken, toch? Nou, je mag niet op allerlei plaatsen komen. Oké, okay, het gaat om specifieke het... plekken. Gaan ja, ja dat ja, ja, ja, ja, ja, ja. dus okay. zijn dan bijzondere mooie plaatsen... waarvan je zegt... we willen mensen daar niet buiten wegen en paarden hebben... om het gebied niet te kwetsen. Maar als er ja. dan een foto genomen mag worden... dan, dan op die manier eh, probeer je ja. geld te genereren. Ja. En dat klinkt een, een beetje tegenstrijdig... maar het is wel een vorm of een manier... waarop je, nou ja, toch geld binnen ja. kunt halen. En geld verdienen is op zich geen vloek. Ik bedoel, nee produceren hout, daar verdienen we ook veel geld mee, maar het is allemaal niet genoeg om volledig die broek op te kunnen houden. Ja. Dus ga je verschillende andere dingen bedenken. Ligt, dan, jou, uh, ligt jouw ambitie net als uh, bij je collega wat meer in het noordoosten 100 euro per week, of, of, of moet er uit jouw bos meer te halen nou, zijn? Nou, ik heb samen met mijn collega afgesproken om die 100 euro ook te gaan halen, ja. ja, ja. ja. ja. Nou, dat is een, een leuke uitdaging. Hij is, uh, mijn collega is toevallig bezig met. Hij uh, is genomineerd voor de Iden Award. Uh, en, en daarmee uh, uh, kun je, als het lukt, een geldbedrag winnen. Ik weet niet, niet exact hoeveel. Nou, stel, als, als ons dat lukt, dan hebben we die, die 100 euro uh, per week ook verdiend. Mm -hmm. Blah! U luisterde naar The Purple Child in Time. Meegenomen door mijn gast Mario André Wels. Casa Luna. De Nathan Vecht. En daar kwam wat doorheen. Uh, misschien heeft u het allemaal tegelijk gehoord. Dat kan. Um, André Wels. Um, ben jij uh, groot, groot geworden in een bos? In de nee, natuur? Nee, ik ben groot geworden in de, op een boerderij. Maar wel in de natuur, ja. Ja. En waar lag de boerderij? Die lag in Driel, een dorpje aan de Rijn tussen Annem en Nijmegen. Ja, ja. ja, Maar je dacht niet, ik ga boeren? Nee, we, we waren met z'n zeven, hè. En ik was de jongste. Ah. Dus ze waren te veel liefhebber voor me. Ja, dat was wel zo. Ze wilden, de, de broers en zussen wilden... Uh... Nou, nee, nee, er was één broertje, had het al uh, van nature in zich. Dat, dat was ook de boer, dat was de oudste trofers. ja. En uh, die, heeft, die heeft het bedrijf overgenomen. En die heeft inmiddels een goed florerende fietsenzaak ervan gemaakt. Een goed florerende fietsenzaak. <laughs> ja, en uh, voor de mensen in het dorp of voor toeristen? Of? Nee, nee nee, gewoon een grote fietsenzaak heeft hij daar een... Maar in, in, in de boerderij in, in waar het je hebt opgegroeid? In de boerderij, ja. Ja, ja. Gewoon in het dorp zelf. Maar hij heeft daar een, een, een goede zaak op gezet met een, een goedlopend bedrijf. Wat leuk. En dan verdient hij uh, Royal uh, de de dan mee, ja. Ja, ja. Want het is natuurlijk zo dat weinig, uh, nou ja, dat er steeds minder kleine agrarische bedrijven zijn. Hè? Of uh, ja, je moet of... tegenwoordig wel een, een behoorlijk bedrijf hebben, bij je daar je de kost op kunnen verdienen. Ja. Ja. Ja. Dus er zijn fietsen, handels, bed en breakfasts, alom. Nou ja, je zit, ja, inderdaad. Ja. Er zitten veel boeren die, die er wat bij doen om, uh, ja, om alles rond te krijgen. Maar dacht je er wel van jongs af aan, de natuur. Daar blijf ik in? Of, of het, het ja, nee, nee, nee, ik moet zeggen, ik ben, uh, ja, nou ja, ik ben Ik ben wel veel in het veld geweest natuurlijk, dat, ja. dat trok me wel enorm. Maar ben je meteen be be naar nee, school nee, begonnen nee, in de stadsbos? Nee, ik ben eigenlijk een slecht voorbeeld. Uh, ik ben met 13, was ik van school af. Ja. <coughs> Omdat de school mij niet meer wilden hebben. Waarom niet? Nou, dat, uh, dat functie, er die, die, die, uh, was geen goede klik tussen mij en de school. Zeg maar. en hoe eind is dat? dan? <laughs> ja. Was je opstandig? <laughs> ja, dat, dat, maar, maar goed, dat werkte niet. Uh, dus ik ben... Uh, ja, uh, wat, uh, wat betekent dat werkte? <laughs> ja, ja je nee, maar ik ga niet uit de school klappen over wat ik allemaal gedaan heb. Uh, heb maar je... de school was, was niks voor mij. Oké, okay, nou het is helder. Ja. Dat, uh, dat werkte niet. En uh, toen ben ik uh, mijn eerste baantje. Dat was, uh, Koperslager. Dat was een Dat was een dertienjarige jongen. Op een koperslagerij gewerkt. Dan kon je de school even van je aftimmeren. <laughs> ja, ja. ja, ik vond het wel leuk om te doen, moet ik zeggen. En ja. Vervolgens, uh, ik moet wel zeggen... het groen heeft altijd wel als een rode draad. Als een groene draad. Door mijn, uh, door mijn hele leven heen gegaan. Ik heb een eigen bosbouwbedrijf gehad... samen met een, boer, een broer van mij. Ik heb bij een rondhoudhandel gewerkt. Ik heb bij de gemeente Arnhem uh, in het bos gewerkt... Uiteindelijk bij de Rijksdienst van de terecht terechtgekomen. om bossen aan te planten. En vervolgens overgestapt naar het Staal Bosbeheer. om daar uh, uiteindelijk als boswachter uh, aan het werk te gaan. En ik moet zeggen. vooral de, de invulling die ik aan het werk geef. Uh, het werken met, met kinderen, met basisscholen. Ja. geeft me enorm veel voldoening. Ja. Woon je ook? Woon je in het bos? Nee, ik woon nu uh, in, de, in de stad Almere sinds. Uh, Vorig jaar augustus. Om maar eens even over een, uh, een groenstrook te spreken. <laughs> ja, nou, ik moet zeggen... Ik heb altijd uh, uh, aan de rand van het bos of, of huh. vergelijkbaar gewoond. En nu wonen we in een, in een woonwijk. En ik heb het fantastisch naar mijn zin. Een hele leuke omgeving. Ja. En ik moet zeggen, de stad, het theater is, uh, is dicht in de buurt. Hè. Je hoeft uh, eigenlijk niet meer in de auto te stappen... om, om Iets te halen ga of iets je, ga te je, je veel naar theater? Nee, ik ben geen grote theaterbezoeker. Maar ja. ik, je hebt, je hebt in Almere heb je Opa. Dat is open podium Almere. Ja. En daar komen nieuwe talenten in allerlei vormen en maten. En dat vind ik wel heel erg leuk om daar af en toe eens naartoe te gaan. En als er een, een leuke cabaretier in de buurt is. En ik heb toevallig tijd ja. en gelegenheid. Of we hebben toevallig tijd en gelegenheid dan blijven we dat ook nog wel eens een keer naartoe gaan. Dus op zich wel leuk, ja, ja, absoluut. Het klinkt als een goede combinatie met af en toe s'nachts inventariseren in het bos... <laughs> ja. en dan ja. toch ook met het, met het andere been in de bewoonde wereld ja. staan. Ja. Ja. Um, ja, maar de natuur is al om, dus wat dat betreft. Ja. Het is wel grappig. Ik ben nu met een ander project bezig... waar ik um, met veel plezier door de hoogtepunten van de Nederlandse poëzie aan het lezen ben. En wat me, wat me opviel, is dat, dat naar de Nederlandse dichters of poëzie, of hoe je het noemt... Dat daar eigenlijk weinig lofzang is over de Nederlandse natuur. Het is de, het is, er wordt dan wel, als er over geschreven wordt, dan is het een soort soms wel liefdevol, maar toch ook een beetje mopperig is het. Uh, is dat zo? Ja, dat, dat viel me op. Ik hoorde laatst ook een liedje waar ook. Um, nou, Laten we even een stukje luisteren. Wat ook ik heb zitten denken over hoe het giet met Nederland. Het hier volgens mij net in te haard. Het hele land is bezig te veranderen in bedrieben park. Bouwland wordt bouwgrond voor de staat. Dus mocht er ooit besloten worden dat er in provincie komt, wordt platteland echt plat, blijf maar. Steil je het giet echt deur, de regering giet de vuur en beste koning. De keuze ligt bij u. Laat het dan Drenthe wezen, Ons alle Drenthe wezen. De leste plek in het land wordt stille wezen, Maar laat het dan Drenthe wezen, onze ja, alle We horen Daniel Lohuus, ja. de zanger, kennen. Ja. Het nummer Beste Koningin. En hij, en hij zingt over, voor de mensen wiens het Drent dialect niet altijd, altijd vloeiend meer is... Um, het gaat te hard, overal bedrijvenpark. Ja. Het rukt maar op ja, en, het is, en het is nergens meer stil. Is het nou zo? Is het nou eigenlijk zo? Of is het een nee, soort emotie? Van. Uh, wij, wij, waar ik werk uh, is een stiltegebied. En als je daar... Uh, uh, doorheen loopt, dan hoor je ook daadwerkelijk niets. Wat betekent dat, dat je niets hoort? Nou ja, niets. Geen, geen bijgeluiden van, van razend verkeer. Uh, als je daar s'nachts loopt... Ik heb daar uh, voor drie weken terug nog een nachtelijke uh, inventarisatie meegelopen. Ja, dat is... Ik vind, ik vind dat wel kikker, moet ik zeggen. Dat, ja. dat is gewoon heerlijk. Dan hoor je ook echt je alleen de natuur. geen geruis van een auto. Geen Helemaal niets. Nee, niets. Totaal niets. En is er menselijk licht, door de mens gemaakt licht, zie je Nee, dat? nou je ziet, dat is dan wel een, een, een heel in de verte... zie je dan uh, uh, van, van Almere het, uh, het licht van de kassen als het heel helder weer is. Ja, ja, ja. Maar dat is dan ook de enige vorm ja. van... van en, en, maar waar, waar loop je dan in deze nachtelijke inventarisatie? Is het in het bos of is het op een Nee, op, op nee, de, nee dat de door, door de natuur. Nee, dat ja. is een, een, een, een natuurgebied met, waar, waar, waar grote grazes lopen. Ja, ja. En waar je dus half open terreinen, open terreinen en bossen... aaneengesloten uh, in, in, in dat gebied hebt. Ja. Maar je, je, je kan je dus niet vinden in de kritiek van... er blijft geen natuur over. Nee nee nee, nee, nee, nee. Als je, als je maar, om je heen kijkt, als ik door Nederland rijden, dan verbaas ik me eigenlijk altijd nog over het feit... hoeveel schoon er nog is en hoeveel open terreinen we nog hebben. Toch wel. Ja. ja, die zijn er ja. best wel... Als je daar heel bewust naar kijkt, als je van Amsterdam naar Arnhem rijdt... of van, van Arnhem naar Groningen, waar je ook naartoe rijdt... je hebt meer ruimte om je heen, je, hebt, je komt altijd stukken tegen... waar het ontzettend open is en, en waar de natuur... Of dat nou agrarisch is of, of uh, door natuurorganisaties wordt beheerd, uh, het is er. Ja. Dus je kunt daar, uh, nee, de, de, ik denk dat het een beetje typisch Nederlands is om, om te mopperen over, over hetgene wat er... Uh, er is nog voldoende moois. Ja, ik denk dat er nog voldoende moois is. In ieder geval tel de zegeningen die je hebt, de terreinen die er zijn. Ja. Wees daar zuinig op en ga daar goed mee om. Ja. Dus we moeten wat optimistischer over de natuur zijn. En het gaat alleen om dat we het op een goede manier moeten nou, we financieren. Moeten bewust zijn, je moet niet optimistisch zijn als je denkt dat het anders is. Maar overtuig jezelf dan eens... Maak eens kennis met die natuur. Ga er eens dus ja. naartoe, ga er eens dus kijken. En als je daar bewust naar kijkt, dan, dan is er meer dan genoeg natuur nog in Nederland. Je had het net eh, toen je beschreef over hoe je de, de basisscholieren... Door, jou, eh, door jouw bos heen laat trekken. Had je het over een educatieve belevenis. Ja. Maar als we het nou zo over die, bij die belevenis uh, blijven... Um, kijk, ik ben zelf ook een slecht voorbeeld. Mijn, uh, ik, ik kom ook weinig in, in, in stiltegebieden in, in Zeewolde. Um, wat, wat, is, wat is nou datgene uh, nou ja, wat ik in het dagelijks leven niet heb, wat zo mooi is als je daar wel eens een keertje kopje onder gaat in jouw bos? Wat is nou iets wat je de laatste tijd daar hebt meegemaakt, waarvan je denkt... Ja, hier doe ik het voor. Hier is het mijn vak zo mooi. Mooi voor. Waar loop je tegenaan? aan? Oh, Waar loop je tegenaan? Wat heb ik de recentelijk. Ja, ja, wat is. Laat ik het anders vragen, want dat willen we zometeen ook aan de luisteraar vragen voor het tweede uur. Daar richt ik me nu alvast even toe. Um, tot. Um... Wij laten u namelijk graag aan het woord luisteren naar het nieuws van één uur. En um, we gaan um, een soort nachtelijk ambitieus project in het leven roepen. We willen namelijk de Casaluna Canon der Nederlandse natuurpracht gaan samenstellen. Met andere woorden, u kunt ons bellen en vertellen over de allermooiste plek voor u. Mooiste natuurplek van ons land waar u wel eens rondstruint. Inventariserend of niet. Um, en dat willen we graag uh, dat u dat met ons deelt. Uw favoriete Bosbeek of Duinpan of ja. Rivierdal. Um, Rietkraag kan ook, maar 0800 1121 kunt u zometeen bellen. Um, en dan kunnen we na het nieuws van één uur... een soort staalkaart van mooie, Hollandse, mooie Hollands natuurschoon bij elkaar sprokkelen. Um, als ik deze vraag meteen aan jou stel, uh, André. Um, in jouw bos, wat, wat, is, wat is de magische plek in je bos? Ja, dat is voor mij toch nog steeds de stille kern. Dat is een, een prachtig natuurgebied. En je vroeg net naar een beleving. hè. Uh -huh. uh, dan moet je moet er toch altijd nog even over nadenken. Maar ik was uh, voor een, nou, zo een week of vier geleden in het veld. En uh, overal uh, zanglijstjes. Ontzettend druk, uh, of uh, een merels, ontzettend druk aan het kwetteren. En dan weet je dat er wat aan de hand is. Dus ik stop met lopen en ik kijk alleen maar omheen. En dan zie ik op een gegeven moment een bunzing aan het jagen. Ja. Dat soort dingen dat zie je één of twee keer in je leven en Beschrij houdt het op. Geef hier nog even wat meer be beschrijving voor de randstedelingen die tegenover een hier zitten. Een lijkt even op een, op een, op een fretje. Mm -hmm. Dat is ook familie van elkaar. Maar, maar hoe de jachtpartij eruit ziet? Nou ja, je ziet een bunzing door het veld heen, heen huppelen. Continu geplaagd worden door, door merels en zanglijsters die om hem heen kwetteren. En de hele omgeving uh, waarschuwen van... Pas op, want er komt een rover aan. Hij, hij probeert wel wat te vangen, maar op zo'n moment uh, is hij waarschijnlijk meer geïrriteerd door alles wat er om hem heen gebeurt, door ja. zijn aanwezigheid. En uh, ik heb ook niet gezien dat hij een prooi gepakt heeft. Maar alleen dat al, dat zien, hè, dat die, hoe die natuur reageert op die bunzing, ja, fantastisch om dat te zien. Dus de verschillende vogelsoorten gaan in eendrachtige samenwerking. Ja, ja absoluut. Uh, de bunzing zagen. Ja. Ja. Het lijkt ja, me ook nee, wel nee, leuk nee, om te zien, ja. Nou ja, de, de, de vogels doen dat, euh, doen dat meer. De, de, de, de, het is wel bekend dat ze uilen uh, in de buurt van, uh, van bepaalde vogelsoorten komen. Dan kunnen het trouwens duiven zijn of, of spreeuwen. Dan gaan ze erop poepen om hem te verjagen. Ja. Dus er zijn allerlei vormen waarin dieren uh, elkaar waarschuwen... Ja. of juist de, de vijand wegpesten, wegplagen... Bijvoorbeeld op hem te gaan poepen of de dan continu, continu uh, langsop te vliegen en een te staren. Moet je moet wel te goed mikken. Wat zeg je? Je moet wel goed mikken als je op de weg object poepen. Uh, ik weet, maar dat heb ik nooit meegemaakt mee of gezien. Maar uh, van een, uh, een, een, een vrijwilliger weet ik dat hij het wel eens heeft gezien in, in Scandinavië: dat een uil zo zwaar is geworden van de poep die, die op hem gesmeten werd, dat hij naar beneden knikt. Echt waar? Ja. Dus, Zo'n soort poepbombardement. Ja, zo, zo kun je het noemen, maar het is een verdediging. En hij sterft meer, de helder aan? Uh, ja, uiteindelijk zal die daar, die komt niet meer van dat de Dat vind de ik wel een tragisch einde hoor, ja. dat je doodgepakt wordt. <laughs> doodgescheten. Ja, doodgescheten. Ja. Nee, maar goed, zo is de natuur dus. Op o zich wel. onbarmhartig. Ja, ja, de natuur is hard, uh, medogeloos, maar ook net zo mooi. En wat is de bunting, de, de, het favoriete beest... wat rondschuilt in jouw domein? Nee, nou ja, favoriete beest. Ik heb... Nou, nee, heb ik echt een favoriet. En ree vind ik wel een prachtig dier, moet ik zeggen. Maar dan echt uitgesproken... Nee, ik vind alles uh, van een bij tot en met een... Uh, alles... Het is allemaal zo boeiend... omdat het met elkaar te maken heeft. Hey. En dat maakt dat complete verhaal. Als je daar... Ja, soms loop je tegen... Ik, ja, je Ja, die kom zoveel dingen tegen dat. dat ja, dat, dat trekken je. En dat maakt het ook zo enorm boeiend. Dat je. Ik heb een keer een, een, een wandeling gehad. Uh, en dan heb je het ook over de natuur en over dingetjes. En dan vervolgens loop je een, een, een pad. En dan kom je op een theespritsing. En dan zie je een, een, een, een, een, een havik die een, een duif geslagen heeft, een houtduif. Mm -hmm. En vervolgens zit die houtduif op tevreden, terwijl die duif nog met hem op zijn rug een paar stappen maakt. Die loopt er nog, terwijl die al aan het plukken is. Zo cru, maar ook zo mooi kan die natuur zijn. Bedoel... Dus wij, wij hoeven helemaal geen dure safaris naar Afrika te maken? Nee, absoluut niet. Nee, maar het gebeurt allemaal in onze bossen. We kunnen je... gewoon naar Zeewolde. Naar nou, Zeewolden, maar dat gebeurt ook in je achtertuin. Ja. Dit soort dingen. Ik heb geen achtertuin. Dat is nou jammer. Maar goed, dat voor jou alle reden dan, om juist... Ik mag wel, naar zo. Ja, absoluut. André Wels, ik wil je hartelijk danken voor je komst. In het nachtelijk uur voor de inventarisatie op de radio. En ik wens jou veel creatief ondernemerschap als boswachter van de moderne tijd. Dank je wel. Wat ga je morgen doen? Ik heb vakantie. Boswachters hebben ook vakantie. Ga je dan lekker de natuur in? Nee, ik ben thuis aan het klussen. Oké, heel goed. Hebben wij, hebben wij nog wat bosgeluiden, jongens, in plaats van deze tune? Kijk, dat is een stuk beter. Um, dankjewel, André Wels. Wij gaan um, er even uit voor het hoorspel van de NTR. En dan zijn wij na het nieuws van één uur bij u terug. En zoals gezegd uh, willen wij een verzameling mooie plekken in het land. Mooie natuur. Um, waar wandelt u of waar trekt u in uw eentje of een groep naartoe om... Um, de natuur te bewonderen. Daar gaan we een uur lang over praten. U kunt nu al bellen naar 0800-1121. Dat is een gratis nummer. Of mailen naar NCRV.nl. We gaan er nog een uh, wonderschoon natuuruur van maken. Tot zometeen. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie er naast me woont. NCRV. De NTR presenteert. De SPIN. Een radiocrimi in 70 delen. Geïnspireerd op de IRT-affaire. Uitspraak over de betrouwbaarheid van het Amsterdamse korps. Zich behoeven van je producten de... Aflevering 42. Uitstel van betaling. Laat een berichtje achter. Deze kat is vissen. Laat je nummer achter. Heb geen zin om te gissen. En als dit mijn ex weer is, flikker op slet. Denk maar niet dat ik je mis. Bitch! Kom, ik jullie nemen op. Sas, kun je afronden? Afronden? Mijn oren zou maar... Morgen weer. Ik kan ook afsluiten als je... Kom op, schiet op. Iedereen weg hier. Hé, hey, als ik iets voor je kan doen... iets moet regelen... Uh, sorry. Niet nu. Laat een berichtje achter. Deze. Sherman was in paniek. Lea had haar mond voorbij gepraat en nu wist Armin dat hij voor ons werkte. Wanneer Armin toe zou slaan, of waar? Sherman had geen idee. Maar dat het zou gebeuren stond vast... Maar dat begrijpt u voor de aan. Mijn bewoorden dossiers, zal ik u volgende week weer u omgaande toesturen. <coughs> meneer Trompenberg, uh, dit is nogmaals stok. Ik wil u bij deze laten weten dat onze samenwerking... Ja, ja, ja, gevaar. Dag, meneer Trompenberg, nee. met Danny LaGoyne nog een keer. Beschouw dit als mijn laatste uitnodiging. Ga jij nog door of niet? Ja, ja, ik blijf nog even trainen. Okay. Zie ik je morgen, ja? Oké. Okay. Oké, okay. ciao. Nora. Nora. Wat? Ik wil niet dat jij je bent morgen. Oh, wat is er in godsnaam aan de hand, Sherman? Niks. Ik wil alleen niet... Ja, ik maak zelf wel uit waar ik ben morgen. Nee. Hier. Ik wil dat je de komende tijd in een hotel gaat slapen. Sherman, maar... Geen gemaar. Wietse Hofstra, u kunt inspreken na de piep. Wietse, kon neem op, jongen? Of neem een mobiel, zoals ieder normaal mens. Hé, hey Helga. William. Ach, dat is toch niet nodig? Oh, het is niks. Kleine geitje. Ik, ik was toevallig in de buurt. Hm. En dan ligt je tuin er weer mooi bij. Dit is toch geen kleinigheidje? Hé, hey, laat me je even helpen met dat laatste stukje. Nou, oh, William. Nee, nee, nee, nee, laat me maar. Jij moet een beetje op jezelf passen. Wat heerlijk. Bedankt trouwens. Voor? Dat alles tussen ons is gebleven. Dat had je mij toch gevraagd? Ja, maar toch. De politie, mijn vader. Was je daar bang voor? Nee, dat niet. Maar ik begrijp dat het moeilijk voor je is... dat je bij niemand je hart kan lichten. Ik meen het. Ik, ik sta altijd... Ben je hier om mij terug te vragen? Nee, nee, nee dat is niet. William. Ik, ik kan het niet alleen, halen. Daar zijn uitzendbureaus voor uitgevonden. Ja, maar ik wil geen uitzendkracht. Heb jij nog iets van... Uh... Armin gehoord? Eh, uh, nee, nee, nee. Het spijt me. Ik maak dit stukje zelf even af. Uh, een uitsmijter, ham, spek en kaas, alsjeblieft. En de mosterdsoep. Ons overleg is om half twee, hè? Nou, doe dan de kipschotel er ook nog maar bij. Echt geen grapje. Hofstra! Laffe zak. He? Wat dacht je? Dat je alles achter mijn rug om kon doen? He? Dat ik er toch niet achter zou komen? Gijs, ik weet niet waar je het over hebt, ja? Oh nee? Twente, Hummelo, onderzoek je buiten Weetze. Amsterdam om? En dan vraag jij je af waarom jouw uh. vrouw af toe smachtte naar een keer met kloten? Laat je ook het op buiten, ja? Hey, jongens, jongens, hey, jongens. Jongens, wij is ook niet voor elkaar, hè? Of wel? Yeah, hey, fire! Hey. Oh, oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh. aan oh, de ja, eh, rustig nou. Even weg, rustig. Even, even, Tomme even hey, is het niet waard! Ho, ho, ho, ho, kom op. Hey joh, even rustig nou. Wat <truh> Nee, nee, nee. Ik, ik, ik ben ziek geweest vandaar. Nee, hoor, nee, niets ernstigs. Ja. Ja, natuurlijk. Ja, en ver, vervelend, vervelend. Maar ik, ik, ik begrijp het helemaal. Ik, uh, ik, ik stuur de stukken door, vanzelfsprekend. Tot ziens. Ah, zie je. Ik wist al dat je meeluisterde. Ja, het spijt me, ik, ik moet er zo vandoor. Ja, wat jij wil hoor. Alleen een volgende keer bel ik niet meer met goed nieuws. Hoezo goed nieuws? Je rente. Hm? Het uitstel waar je onk van bedelen. Ik heb besloten om over mijn hart te strijken. En wat moet ik doen voor dat uitstel? Je kent me te goed, Tromp. Informatie. Ik wil weten wat er is doorgelegd van ons Joegoslavische avontuur Je wil dat ik met Willemsen ga praten? Ja, en als je toch bij hem langs gaat Hé, hey, hallo, luister je nog? Ik luister Vraag hem dan nog eens naar die Sherman Cordelia Het is bijna half twee Ik heb geen honger meer Is het gijs? Dat is een gelul over Joke. Maar dat is het toch? Gelul? Jezus. Ik weet het niet. Sinds wanneer? Sinds kort of uh, al eerder? Ik weet het niet. Alleen dat ik het schijnbaar aan mezelf te danken heb. Is dat wat Joker zegt? En Gijs, zoals je gemerkt hebt. Hij merkt dat de man een lul is. Ja, maar dat is niks nieuws. Ook dat nog. Hé, hey. hey, Wietse. Wat? Trek het je niet te veel aan, oké? Okay? Ik zou je niet bellen als het niet dringend is. Ah, nou, Oké, okay, zeg maar. Niet door de telefoon. Bij de haven. Vanavond. Acht uur. Wat is het wat is met onze vaste ontmoetingsplaats? De haven. Waar bleef je nou? Hé, hey, hey, hey, wat? Is er iets gebeurd? Nee, hey, maar ik was bang dat er iets gebeurd was. Je bent zo lang weg. Rustig dan nou maar. Ik heb kleren gehaald en noorden naar het hotel gebracht... Ik heb nog één afspraak. Ja, Sherman. Ja, Alles komt goed. Echt. Ja, maar ik wil niet... ja, hé, hé, hé. Kijk maar eens aan. Ik beloof je dat ik... Ah, oh, fuck. Wie is dat, Sherman? Regilio. Sherman. Jezus, man. Waar heb je uitgehangen? Ik sta met pech. Heb je al onder de klep gekeken? Waarom zou ik dat doen, Sherman? Daar heb ik toch geen verstand van? Dat weet jij toch? Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Waar sta je met pech? Noppers. Wat noppers? Over die Jugo's. In Amsterdam weten ze niet. Ik kan niet terug naar Armin zonder geld, maar met noppers. Luister, ik heb gehoord dat er iets was met een Uzi En een schutter op een motor. Is dat zo? Dat vraag ik aan jou. Weet je, als jij het allemaal zo goed weet, waarom ga jij dan niet hier in de tochtige station informatie verkopen? Hm? Kijk, het hele probleem is. Twente doet net of wij niet bestaan. Maar dat kan niet. Er zijn Amsterdammers bij de zaak betrokken, toch? Daarom. Hij zat aan de top. Zegt het RGM jou wat? Het recherche-team georganiseerde misdaad? Nee, niet direct. De dirty Harry's van de lage landen, dat denken ze tenminste zelf. Nee? Houden niet zo van samenspelen en zorgen er dus waarschijnlijk voor dat wij doof en blind worden gehouden. Vandaar Noppus Naba. Maar nog één laatste vraag dan. Dat, dat, dat RGM. Zou het kunnen dat die contact hebben met Cordelia? Met Sherman Cordelia? Ja. Zou kunnen. Er is hij niet oververhit. Hoe moet ik dat nou weten? Jongen, heb je niet onder de klep gekeken? Ik weet toch niks van techniek? wat? Je weet toch dat ik niks van techniek weet? Jongen, moet ik alles zelf doen? Sherman, begrijp je? Hé hey, jongen, laat het, laat het, laat het. Ik heb geen tijd voor dit gezeik. Even kijken. Nee, Sherman, hij is niet oververhit. Wat? Hé! Hey! Uh. Ah, wie zijn jullie? Ah! Rustig, ik hey, Kut, ik kon je... Hey, Laat me los! Laat me los! Ah, wie zijn hey, jullie? Kom op, ah. Ah. Rustig. Ben je dicht naast. Rustig, sorry. Moet ik nou bang oh. zijn? Kom op, Michael. U hoorde onder meer... Hein van der Heide, Remy Sambo en Sanne de Hartel. Regie, Chris Bayema